Bening van Roger Starr. Een oorspronkelijk Nederlands voerspel van André Kuiten. Regie Rob Geraerts. Hij zegt dat hij een bespreking had. Hij zei dat hij wilde wachten. Zeker een star. Zoals star. Idle Valley Road, Idle Valley. van 45, raar gezicht. Als het niet zo vroeg was, zou ik zeggen dat hij niet helemaal nuchter was. Zo? Raar gezicht? Hoe bedoel je, Leila? Ik weet het niet. Beetje verwrongen. Je kan niet gemakkelijk naar hem kijken. Hoe komt hij hier? Schultz stuurt hem. Hmm. Sjoel Starr. Lori? Paul George Lori. Als u het bij had ontmoet. Ik heb u een excuus voor meneer Starr. Een moment. Nijlen, ik wil niet worden gestuurd. Een sigaret? Ah, dank u wel. Dank u. Ik wil u even witten, u bent Sewell Starr. U bent 43. U bent geboren hier in New York. De zoon van Howard Anthony Starr, advocaat, en Anne Barbara, dochter van Roger Barbara, lid van de Senaat in 33. Uw vader overleed in 47. U was dus toen 25. U studeerde recht in Harvard en uit te schrijven. U publiceerde The Night Is Dark, Men of No Importance, Rebel in Religion en Other Essays. U bent een bekend man, meneer Staal. Ik heb uw boeken gelezen. Wat is uw probleem? Schultz, stuurde mij. Het moet een genaardig probleem zijn... als de New Yorkse politie geen raad meer weet. U, uh, u had een ongeluk in Mexico. stond iets dergelijks in de kranten. Nou, ben ik hier. Hmm? Een ongeluk vlakbij de Paya Obispo, Yucatan, Mexico... Ik wil met u praten. Het is, het is een lang verhaal. Ik heb al de tijd, meneer Star. Mijn probleem is met dat ongeluk begonnen. Hm? Nee, dat is niet waar. Het probleem is altijd al geweest. Ik heb een broer, wist u dat? Nee. Om mijn probleem te begrijpen, moet u terug. Nou, 43 jaar geleden. Of nee... Want Roger is twee jaar jonger dan ik. Hij heet Roger, mijn broer, Roger Start. Ik wil weten of hij nog in leven is. Om het begin te beginnen toen mijn vrouw stierf, nu twee jaar geleden... Ik was getrouwd. Niet lang, maar een jaar of zes. Goed, ze werd ziek en ze stierf. Ik uh, ben naar Mexico gegaan en ik heb mijn, mijn broer Roger meegenomen. Ik moet u alles over hem vertellen... politie kan me niet helpen het is in mexico gebeurd maar de politie daar ik wil dat u in mexico gaat om uit te zoeken of hij nog leeft om bij het begin te beginnen u zou me iets vertellen over Roger. Ja. hij was twee jaar jonger dan ik huh? Meneer door ik weet niet ik weet het of u weet hoe dat is hij was twee jaar jonger kijk ik ben een man te vroeg geboren en ik ben altijd ziek geweest alles wat ik van mijn jeugd weet staat op de muren van mijn ziekenkamer het was een akelig joch om te zien. Ik heb nooit mee kunnen doen. Zelfs nog op Harvard. Daar stond natuurlijk wel iets anders tegenover. Ik, ik schreef. Roger was mijn vaders lieveling. Howard Anthony Starr. Terug. Vreemde ideeën opna. In ieder geval, Roger leek op hem. Hij leek ook op mij, maar hij had alles iets beter. Hij was wat je noemt een mooie jongen om te zien. En dat is hij altijd gebleven. Waarschijnlijk was hij ook intelligenter dan ik. Nou is dat uh, niet het belangrijkste, ja, dat is al gebleken. Ik heb 18 jaar lang in de schaduw van mijn broer Roger geleefd, laten we het zo stellen, dan zijn we er vlucht vanaf. Het is 18 jaar lang één groot probleem geweest. Je ja. weet wel, ik had altijd jaloers op zijn vrienden en verliefd op zijn meisjes. Ik was altijd alleen. Hij heeft zich nooit iets van mij aangetrokken. Hij geneerde zich voor me, geloof ik. Toen ging ik naar haven. Daar was ik ook alleen. Hij was er niet. En mijn vader was er niet. Niemand stelde me bij hem achter. En mijn moeder was er niet om te protesteren. Zwak en onverstaanbaar omdat toch niemand had geluisterd. luisterd. En zeker niet mijn vader. En in, uh, in Haven begon u te schrijven? Ja. Ja, ik had... Ik had heel goed in te halen. Ze vonden me vreemd, maar wel aardig. Ik kreeg vrienden. Begrijp me goed. Vrienden die Roger nooit hadden gezien. Ik kon goed studeren... Misschien dat Roger intelligenter was, maar ik werkte hard. Mensen die je boeken lezen weten nooit waar het vandaan komt. Talent. talentloering is een raadselachtig ding... dat op zichzelf niet zoveel waard is als het niet wordt opgedolven, gebruikt. De machine helemaal me dat bewerkstelligd is opgebouwd... uit een ongelooflijk aantal kleine trekjes. Jalouzie. Jalouzie is er een van de heel veel belangrijke. En wat je met... wat je met niet allemaal kunt doen... Ik werd schrijven. The Night is Dark kwam uit. Ik kan het niet meer zien, maar het heeft iets voor me gedaan. Het heeft de omkeer bewerkstelligd. Toen The Night is Dark uitkwam was Roger 19 of uh, 20. Als mijn moeder er niet was geweest hadden ze hem ook nog halverd gestuurd. Maar Roger had belangstelling voor een militaire loopbaan. En die is hij gaan volgen? Na drie maanden werd hij uit Wade weggestuurd. Hij was begonnen met drinken en wat er op me net nog had gekund, kon daar nou net niet. Hij kwam dronken op de colleges. Na een keer of zes, hij, hij was verschrikkelijk populair ze hebben hem een kans na kans gegeven. Dan werd hij eruit gegooid, maar toen begon het pas goed. Mijn vader heeft alles gedaan om hem op te vangen. Hij werd naar ja. Europa gestuurd, maar het enige wat hij daar heeft gezien, dat waren de, de binnenkant van Kroeg. In Duitsland raakte hij betrokken bij een vechtpartij. Hij kwam in de gevangenis terecht en daar werd hij op de boot gezet. Howard Anthony Starr wist niet meer wat hij met zijn lieveling moest beginnen. Het gekke, het gekke is dat die twee nooit ruzie kregen. Roger kreeg een uitkering, maandelijks. En toen, Kerstmis 1946, werd hij door de recherche opgepakt in verband met een moord. Let wel, hij was er alleen maar bij betrokken. De schulder is later gevonden met of zonder Rogers aanwijzingen. Het was een bouwvriend van hem, Mick Fenninger, en het slachtoffer was Fenningers vriendin. Toen hij dus hier in New York werd opgepakt, kreeg Howard Anthony een beroerte. Hij is van 47. Misschien had Roger daar niks mee te maken. Ik meen meteen al dat uw vader hartpatiënt was. Inderdaad, ja. In elk geval liet hij voor zijn dood mij. Zo, daar ben ik dan bezigkomen. Hij huh? wilde met me praten. Iemand moest toch voor Roger zorgen. Ik moest de beloven, horen. om altijd voor Roger in de brijs te springen. Mooi verhaal. Maar dat is precies wat ik altijd heb gedaan. En het eerlijk te zijn en er gelijk bij zeggen... dat ik daar mijn eigen inferieuren genoeg was aan heb beleefd. En mijn vader is hier. Hij liet ons vrij veel geld laten waar ik nu nog gedeeltelijk van leef. Roger draait dus het werven en is er in één keer door. Hij maakte schulden. Hij bleef drie jaar lang in Las Vegas. Dan werd hij weer opgepakt. Dit keer weer een zwendel met bewijzen en al. Dat was niet oh. veel wat ik kon uitrichten. Het was een... In 51, hij zat zes jaar in de gevangenis, dus kwam dit in 57 uit. Hij leende geld van mij van mijn moeder, hij verdween en kwam daarna weer in de gevangenis terecht. <lacht> het is niet alleen een al lang, het is ook een eentonig verhaal. Twee jaar geleden stierf mijn vrouw. Roger verscheen weer op het toneel. Het was duidelijk dat hij er nu genoeg van had en zijn leven wilde beteren. Hij dronk niet meer, of althans heel weinig. Ik zelf was aan verandering toe. De dood van mijn vrouw had me... Behoorlijk aangegeven. Hmm. Om kort te ik... Laat er dan mee naar Mexico. Dat was een reis die een goed jaar zou duren. En daar gebeurde een ongeluk? Ja. In Yucatan. Vlak bij de grens van Guatemala kreeg ik een ongeluk. Sinds een paar weken... dronk Roger weer. We kregen een ruzie en in een van zijn buien... we reden toen op een, op een landweg langs de kust... vlakbij bij Obispo... gooide hij het stuur om. Ik stuurde. Dat vloog het tegen een boom. Een plantaan. ik zie het nog voor me. Dat is alles wat ik weet. Toen ik bijkwam, tien dagen later, toen lag ik in het ziekenhuis en een zekere dokter Hernandez vertelde me dat mijn broer was verdwenen. Hmm. Hij, hij, hij was niet gewond, maar hij had een shock opgelopen. Hij, uh, hij was een geheugen kwijt. Hij moet er s'nachts deur zijn gegaan, maar niemand, niemand kon me verder iets vertellen. Ik had een. Ik had een been gebroken, een paar ribben, allebei mijn sleutelbenen en, en hier met mijn, mijn, mijn gezicht. Mijn gezicht had een, een opdoffer gekregen zodat het toch flink aan wat moest worden gedokterd. Zo ben ik eruit gekomen. Maar ik, ik. Ik lees, ik lees. Mijn verzoek aan u is nu naar Mexico te gaan en Roger te zoeken. Um, u, u bent direct naar New York gekomen? Nee, nee. Ik heb hem nog een paar maanden gezocht in Veracruz omdat ik op de heen reis de indruk kreeg dat die stad hem wel bevindt. Ja? En later, later in Mexico City, maar, maar geen spoor. Dit is... Dit is geen job voor een amateur. Omdat de politie mij niet kan of, of, of, of niet wil helpen, kom ik bij u. Volgens Scholz bent u een van de weinige privédetectives hier... die in Mexico thuis zijn en vooral, vooral in Yucatan. Wilt u het doen? Ja... Manners Roger zoeken die, die bovendien een geheugen van die slijt. Ja, uh, misschien heeft zich dat wel hersteld. Dan zal hij vanzelf alweer boven water komen. Misschien is hij dood, ik, maar ik, ik moet het weten. Rochester. Uh, ik kan betalen. Hebt u. Hebt u foto's van hem? Uh, uh, niet, niet van recente datum. Of wacht, wacht. Wacht. Deze foto. Ja. Deze foto is genomen door iemand die wij in Viracoort hebben gekennen. Kijk hier, dit, ja, dit, dit, dit is Roger. Dit is Roger, ja. ja. Dat is niet erg duidelijk. Uh, foto's, foto's van vroeger. Nee, nee, nee, mijn, mijn, mijn, mijn moeder zal er bij in hebben. Wilt u het doen? Ik zou er gaan kunnen beginnen. Maar waarom wilt u mij eigenlijk zoeken? Uh, ik heb het beloofd. Ja, verder. Dat is alles. Goed. Goed, meneer Staan. <clears throat> Vertel eens. Dus, drinkt u tegenwoordig? Ja? Soms, ja, soms. Nou, is voorlopig alles. Ik, uh, ik heb uw adres. Ik zal u op de hoogte houden. Mijn secretaresse zal u uitlaten. Oh, nee. Doet u toch geen moeite? Nee, nee. Doet u geen moeite? Ik, ik vind het echt wel alleen. Tot ziens dan. Wat was er met Zoek op, mevrouw Ann Star Barbara. Het adres en... Oh, uh, ja, ja, Schulz. Schulz, je spreekt met Loring. Uh, vertel me, Schulz. Vertel eens precies. Jij hebt een zekere Sewell Star naar me toegestuurd? Wat zal het zijn? Bourbon. En een paar inlichtingen. Als het kan. Dat hangt ervan af. Met, eh, uh, met soda. Ah, sorry. Ik zoek een zekere Bernie. Dat ben ik. Dit is Barney's place. Ah, ik dacht dat je vergunning had afgenomen, Bernie. Ik zie dat ik me vergist. Wat moet je? Vertel mij eens iets over Star. Roger Star. Ja, je zal wel een paar jaar terug moeten in je herinneringen. Het zou kunnen zijn dat je hem de laatste tijd niet meer hebt gezien. Roger Starr. Keurig Star? <laughs> kom, kom, kom, kom, Bernie. Misschien zegt de naam Fenninger iets. Mick Fenninger. Hij heeft zijn vriendin hier in jouw bui omzeeproepen. Na sluitingstijd. Raar, hoe kan dat? In uh, 46, omstreeks kerstmis. Zegt dat je niks? Je was er zelf bij, Bernie. En er was er iemand anders bij... Was dat staan? Die gladde? Een vrij donkere jongen, zo verschrikkelijk. Net terug uit Europa, rotzooi gaat geloof ik, hè? Weet je waar hij is gebleven? gas. later in de bak gezeten. Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Nou, twee jaar geleden, voor in de Mexico vertrok. Zijn broer is die slijper, goed gek, het er heel wat afgeschoven. Twee jaar geleden kwam hij hier elke dag. Maar wacht, uh, Candy, ik ga je meer over hem vertellen. Moment. Candy! Candy! Je bent zeker een stille, hè? Stille hebben ook vergunningen nodig, niet? Mag ik die jou zien? Jazeker. Hier. Hmm, ja. Candy? Ja, ik kom al. Wat is er? Ken je meneer? Er is een stille. Die wil iets weten over Star. Roger Star. Roger? Leeft hij nog? Dat is niet zeker. Wil je drinken? Ach, geef me wat, beurt, Iets lekkers. Hoe is het met Roger? Dat wil ik jou juist vragen. Ik heb hem in geen jaren gezien. Wat was zo'n jongen? Weet ik veel. Ik mocht hem niet. Je kent hem goed? Je hoeft iemand toch niet goed te kennen. <laughs> ah, mooie jongen. Erg wild. <laughs> wat zal ik jou in je neus hangen? Wat heeft hij gedaan? Hij is weg. Waarom mocht je hem niet? Gewoon. van die rare dingen. <laughs> Als hij dronken was. Nou ja, hij was gemeen. Ik dacht dat hij van alles met zijn geld kon doen. Goede familie, hè? Zijn broer, hoe heet hij ook weer? Nou, die was veel aardiger. Die is hier ook wel geweest. Niet vaak, soms om hem op te halen. Leeker sprekend op elkaar. Je weet wel, even groot en zo. Haast dezelfde manieren. En zijn broer had iets zieligs. Ze zijn naar Mexico gegaan. Mijn nam hij niet mee. Je leefde met hem? Zo'n beetje. Kun jij je zijn broer herinneren, Bernie? Ja, zijn nooit veel. lachten maar zo'n beetje. Met zo iemand weet je het nooit. Hè. Nou, doe hem er goed als je hem ziet. En vraag eens of hij zich mij nog herinnert. <lacht> Ik was de enige. Mooi, dat was alles. Jij weet zeker, Bernie, dat je hem daarna niet meer hebt gezien? Zijn broer ook niet? Goed, bedankt in ieder geval. Mevrouw Anne Star Barber. Mevrouw wil niemand ontvangen. Is mevrouw thuis? Ja, maar ze wil niemand ontvangen. Wil jij zeggen dat ik over Roger wil spreken? Mijn naam is Loring, Paul George Loring. Komt u maar even in? Komt u maar verder, meneer Loring? Mevrouw Star. Gaat u zitten. Dank u. Neemt u mij niet kwalijk, maar ik ben niet in staat mensen te ontvangen. U komt mij iets vertellen over Roger? Nee, ik vroeg me af of u me iets over hem wilde vertellen. Uw zoon Seoul is bij me geweest. Sjul? Oh, hoe is het met hem? Goed, zover als ik weet. Hij heeft me gevraagd naar Yucatan te gaan. Seoul is hier niet meer geweest sinds. Sinds Mexico. Ik heb gehoord wat er is gebeurd. Hij heeft me geschreven. Keurige brief. Ik weet wat er met Roger gebeurd is. Ja? Ik bedoel, dat ik weet dat hij weg is. Maar hij is altijd weg geweest. En het kan me weinig schelen waar hij is. Hoe is het met Sjoel? Hij moet wel erg in de war zijn... dat hij er niet meer toe kan komen om me op te zoeken. Voor hij naar Mexico ging, kwam hij vaak. Dat ongeluk... Alles wat er gebeurd is, moet hem erg hebben aangegeven. Wat wilt u weten? Sewell heeft me gevraagd Roger te zoeken. Ik wilde graag weten wat u... wat u van hen vond. De, de relatie tussen hen. Zijn ze met uw toestemming naar Mexico gegaan? Hm. Mijn beste meneer Loring... niemand in de familie Star heeft mij ooit om toestemming gevraagd. Hoort Anthony niet... omdat mijn toestemming hem niet eens interesseerde. Roger niet omdat hij in alles het evenbeeld van zijn vader was. En Sewell... Hm. Wel, met Sewell was ik het altijd eens. Dus waarom zou hij mijn toestemming vragen? U was er op Sewell gesteld. Meneer Loring, als u geen andere vragen hebt, kunt u nu beter gaan. U hebt ervoor gezorgd dat Roger naar de Militaire Academie ging. Niet naar Harvard. Wie heeft u dat verteld? Sewell... Dat is anders niet voor Joel om zoiets te vertellen. Ja, maar misschien is dat inderdaad het enige waar ik me ooit tegen heb verzet. En daarom begrijp ik niet... Wat was Roger voor iemand? En Een geweest. Maar hoe kon dat ook anders? Als Sjoel door zijn vader net zo verwend was als Roger... zou hij nu waarschijnlijk ook een lammeling zijn geweest. Maar zijn vader heeft Joel altijd links laten liggen. Misschien dat hij daarom zo'n dromer is geworden... Je moet wel een dromer zijn om te denken dat je iemand als Roger nog kan veranderen. En je moet zo goed als gek zijn om je door een man als Howard een belofte te laten afdwingen. Howard en Roger hebben altijd onder één hoedje gespeeld. Iemand die op sterven ligt, kan van Sewell alles gedaan krijgen. Zo'n belofte komt neer op betalen en nog eens betalen. Howard wist dat Sewell dat zou doen. Daarvoor hoefde hij echt niet nog eens een woord te vragen. Ja... Ik heb me altijd zorgen om Sjoer gemaakt. Ook toen ik die boeken had geschreven. Die boeken? Huh. Wat denkt u dat die boeken voor Sjoer betekenden? Niets, meneer. Elk boek was een overwonnen standpunt. Hebt u ze gelezen? Waar gaat The Night as Dark over? Waarover gaan Men of No Importance en Rebellion Religion? Hebt u zijn essays gelezen? Ik heb altijd geweten dat Sjoel op een dag van ons weg zou gaan om de stem van zijn hart te volgen. Hij wilde een leven in alle eenvoud. Sjoel is rijk geworden door boeken waarin staat dat bezit diefstal is. En werken voor bezit, de arbeid van een lozen. Hm. Ik heb mijn hart vastgehouden toen hij naar Mexico ging. Juist Mexico. Ik was bang dat hij daar zou vinden wat hij zocht. Ja, ik geef toe, dat was een egoïstische angst. Maar toen nam je Roger mee. Misschien om hem uit mijn buurt te hebben. Sjoer is getrouwd geweest. Lieve vrouw. Maar Sjoer was geen jongen om getrouwd te zijn. Niet op die manier. Met een modieuze vrouw, een groot huis in Idle Valley, auto's en bedienden. Nee, ze was niet de vrouw voor het leven dat hij wilde. Nou, toen stierf ze. Ik wist dat wat er met Sjoe moest gebeuren... toen gebeuren zou. Mexico. Maar Roger ging met mee. Van alle mensen net precies Roger. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ik heb niets meer van hem gehoord. Misschien is hij teleurgesteld en wil hij me daarom niet meer zien. Ja. Alles is verkeerd gegaan. Ik weet alleen dat ze een auto-ongeluk hebben gehad. Ik kan me niet voorstellen dat Sewell u heeft gevraagd... naar Roger te zoeken. Ik ben privédetective. Daarom juist. Zoals Sewell vroeger was... zou hij niet teruggekomen zijn. Hij had Roger zelf gezocht. Hij zou dat desnoods zijn hele leven zijn blijven zoeken. Wat is er gebeurd dat hij zo is veranderd? Hij is gewond geraakt. Ja... Dat is waar. Ernstig. Misschien... Misschien dacht hij dat... Dacht hij dat de Roger hier zou zijn. Dat is heel goed mogelijk. Maar toch begrijp ik het niet. Morgen vlieg ik naar Payobispo, Obispo, Yucatan. Ze hebben daar in het ziekenhuis gelegen. Ik wil met dokter Hernandez praten. Misschien... Misschien dat ik wat er vind. Is ze... Uh... Is dit een is dit een foto van Asielo? Ja. Fotos van Roger heb ik niet. Mevrouw Staal, Ik dank u voor dit gesprek. Goedenavond. Goedenavond, meneer Loring. is zojuist geland. De passagiers worden verzocht zich naar het bagagiedepot te begeven. Zijn nog, meneer, het u uw tas. is zojuist geland. dan nog, u Uw bagage komt in de hout. Waar jouw Is dat alles? Laten ze u niet horen. Ah, Taxi! Paio Bispo Hospital. Partier. Senor. Dr. Louis Hernandez aanwezig. Hebt u een afspraak? Alsjeblieft. Mijn license. Ik wil graag even met hem praten. Loring, detective. Mm -hmm. Nog een ogenblik graag. Mm -hmm. Hallo. Dr. Hernandez, hè? Dr. Hernandez, hier is iemand voor u. Loring. Paul George Loring, detective uit New York. Goed, goed, dokter. Dr. Hernandez kan u eventjes ontvangen. U loopt deze trap op. Eerste deur rechts, ja. Kamer 16. Zijn naam staat op de deur. Dank u wel. Ja. Hernandez. <tries> Mijn naam is Loring. Ik wilde graag even met u praten, dokter, over een paar patiënten van u... die u waarschijnlijk alweer zo goed als vergeten bent. Als u dan eens begon met mij hun namen te noemen, meneer Lawy... ik moet direct opereren. Als enige arts in dit ziekenhuis uh, heb ik weinig tijd voor wie dan ook. Als patiënten dit gebouw hebben verlaten... verdwijnen ze uit mijn geheugen en beschouw ik de zaken als afgedaan. Uh, u komt uit New York? Ja, speciaal voor u... ...in de hoop dat u mij iets kunt vertellen over Sewell en Roger Starr uit New York... ...die nu bijna een jaar geleden na een auto-ongeluk in uw ziekenhuis hadden opgenomen. Starr. Star. Twee broers. Ja, dat moet in het archief te vinden zijn. Teresa, zoek eens een kaart op van Sewell en Roger Starr, zei u. Ja, dokter. Van Sewell en Roger Starr. Ja, er staat me iets bij. Maar ja, een van de twee was er lelijk aan toe. Die is hier wekenlang geweest en... Uh, de ander... Ja, wacht eens. De ander had een shock. Wat was dat ook weer? Ja, u moet me niet kwalijk nemen. We hebben een te klein ziekenhuis voor een zo grote stad. Hè? <laughs> het lijkt hier nog het meest op een EHBO-post. <laughs> Alsjeblieft, dokter. Uh, dank je. Ja, sta. Schuvel en Roger, hè? Huh? Oh, volledig is het niet. Eén van de twee is er na een dag of vier van doorgegaan. Die met de gebroken ribben kan het niet geweest zijn. Ja, ja nou, nou herinner ik het me. Die sta met die shock is s'nachts verdwenen. De politie heeft hem nog gezocht. Ja, nou hebben we hier een politie die... De andere is hier tot half november gebleven. Moest toen worden ontslagen. Gebroken been, drie gebroken ribben, sleutelbeenderen En verwondingen in het gezicht. Oh, dat kan zijn. We noteren niet alles. Wat is uw probleem? Ik ben hier om Rogers Staat te zoeken. Dat is degene die s'nachts verdwenen is. Met een shock en geheugen oh, De politie heeft hem niet gevonden... Van welke aard was die shock? Hij is een tijdje buiten bewustzijn geweest. En toen hij bijkwam, kon hij zich niets meer herinneren. Hij heeft hier nog een dag of twee rondgelopen, zijn broer bezocht. Maar die kwam pas al dagen later bij. Hoe is het met hem? Goed. Heel goed. Uh, u hebt geen idee waar Roger is? Oh, beste meneer Laring, hoe zou ik dat kunnen weten... Ik kom het gebouw praktisch niet uit. Maar Dokter, kunt u zich hun gezichten nog voor de geest halen? Nee. Ze waren vrij donker, geloof ik. Het viel me tenminste in het begin niet op dat ik met de Amerikanen te doen had. Bovendien, als een van de twee verwondingen in het gezicht had opgelopen... ik kan me de gebroken benen en ribben nog voor de geest halen... ook al is dat twintig jaar geleden... maar hoe mijn patiënten daar verder uitzien. Roger ja. heeft u niet gevraagd... Of je het ziekenhuis kon verlaten. Nee, niet dat ik me herinner u begrijp... ...zodat hij dan geen toestemming zou hebben gekregen. Is het mogelijk dat hij nu nog zijn geheugen kwijt is? Of herstelt zich dat? Dat is best mogelijk. Als het zich herstelt, dan langzaam. Confrontatie met zijn bekende dingen wil wel eens helpen. Soms kan het jaren duren. En soms gebeurt het nooit. Siule was schrijver. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Ze waren geen van beide in staat me dat te vertellen. En als ze eenmaal aan de betere in de hand zijn... Dan zie ik mijn patiënten maar zelden. Goed, dokter. Bedankt voor de moeite. Misschien dat ik nog eens bij u langskom over enkele dagen. Er zijn zeker nog dingen die ik u wil vragen... maar die staan me nu nog niet helder voor de geest. Nou, als ik u verder nog van dienst kan zijn... het spijt me dat ik u nu niet verder kan helpen... Theresa, wil jij meneer Loring even naar beneden brengen? Goed, dokter. Goedemiddag, meneer Loring. Goedemiddag, dokter. Eh, vrienden van uw zuster, maar ik vind het wel. Meneer Loring? Ja? Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar het kan geen kwaad dat u te vertellen. U bent van de politie niet, hè? Dacht u dat dokter Herman Dessans zijn minuten we zou hebben verspild? De nacht dat die star is verdwenen... Roger Star? Ja, de nacht dat hij is verdwenen... Hm? verdween er ook een zuster uit het ziekenhuis. En misschien dat dat toeval was, maar uh, het was een vriendin van me. Maria Majoranos. Zij verzorgde me. Oh ja? Toen hij weer bij bewustzijn was, heb ik ze wel eens oh. samen horen praten. Ik zeg niet dat het zo is, maar het is mogelijk... Ja, het is mogelijk dat ze hem geholpen heeft uit het gebouw te komen. Dat is voor een verpleegster niet zo moeilijk. Maria... Majoranos. Majoranos. Ik woonde met haar op kamers hier. Ze is sinds die nacht niet meer in het ziekenhuis terug geweest. Weet dokter Hernandez hiervan. Hij denk het wel, maar hij bemoeit zich niet met zulke zaken. Wat de zusters doen, interesseert hem niet. Maria Majoranos. Zuster, u hebt geen idee waar ze is gebleven? Nee. Misschien is ze naar huis gegaan. Ze woonde vlak bij de grens van Guatemala... in een klein vissersdorp. Santa Gertrudis. Als u er een beeld zult u daar toe moeten lopen. Maar uh, wat zou de Roger in Santa Gertrudes moeten zoeken? Nou moet ik eens even goed nadenken. Roger Star... Maria Majoranos... alle mensen natuurlijk. Natuurlijk, stommeling die ik ben. Natuurlijk... Zuster Theresa, vertel me eens, wat was die Roger voor een man? Hoe kan ik dat weten? Aantrekkelijk? Nou, dat zal wel. Anders was ze niet met hem meegegaan. Als ze met hem mee is gegaan. Vond u hem aantrekkelijk? Gewoon, wel aardig. Niks bijzonders. En dokter Hernandez kon zich niet herinneren... Lieve zuster Teresa, u weet niet wat voor een dienst u me wees uit. U bent een vrouw in duizenden. Maar ik weet niet... Santa Gertrude, zegt u. Vlak bij de grens aan Guatemala, een vissersdorp. Maria Majoranas is daar geboren en getogen. Ja. Gaat u erheen? Ik weet het eens zeker. Ik ook niet, ik ook niet. Maar, maar ik heb een vermoeden. En als mijn vermoeden klopt, dan heb ik Rogers daar gevonden... Maar er bevallen zal het niet. Ik wens u veel succes. Dank u, zuster. Zuster, ik, ik zal u nooit vergeten. Doe Marie mocht groeten. Oh, ja, zeker. Oh, niet goed wijs. Je weet het nooit met die Amerikanen. Eh, strange Amerikaan. Weet zeker nog niet dat je tussen twee en vier niet zonder hoed op straat moet lopen. Eh, verkopen mijn hoed, hè? Dollars. Eh. Buenos dias. Spreekt een van jullie Amerikaans? Wil een van jullie een dollar verdienen? Ah, de senior weet hoe hij met ons moet omgaan. Si, senior, ik spreek Amerikaans. Wat kan ik voor de senior doen? Ik zoek Maria Majoranos. Ze woont hier. De senor moet nog verder lopen. Maria Majoranos woont buiten het dorp. Wat wil de senor van Maria Majoranos? Dat zal de senor Maria Majoranos zelf wel vertellen. <laughs> Rechtuit, senor. Langs de zee. Daar waar de rivier zee uitkomt. Gracias. Hij zoekt Angel. go? Prager, ja. Maria Majoranos? Huh? Ja, dat ben ik. Mag ik dichterbij komen? Bent u gestoken? Nogal. We krijgen hier niet elke dag vreemdelingen te zien. Bent u een verdwaalde toegest? Hoopt u dat? Ik vraag het u. Maar nee, dan zou u mijn naam niet weten. U bent dus een vreemdeling die speciaal voor mij hierheen is gekomen. Mijn naam is Laurie. U woont hier alleen? Nee, ik woon hier niet alleen. Ik ben getrouwd. Nog niet zo lang geleden met een visser. Elke man is visser hier. Het is de enige bron van inkomen. U woont hier mooi. Het hangt er vanaf wat je van het leven verlangt... maar ik vind dat u hier erg mooi woont. Maria Marjohannos... u was een jaar geleden nog verpleegster... in het ziekenhuis van Pai Obispo. Ik kom net uit Pao Obispo. Mag ik vragen... waarom u zo plotseling en zonder iemand in te kennen... uit het ziekenhuis verdwenen bent? Ik heet Maria Liagero. Nu... Laten we zeggen dat ik er uh, genoeg van gekregen heb. Zo plotseling? Zo plotseling, dat kan. Ik ben als Santa Gertrudis teruggegaan om te trouwen... en woon met mijn man in dit huis... dat aan een vriend van mijn vader toebehoort. U bent in verwachting? Ja, ik ben in verwachting. Ik vroeg me af of de naam Roger Starr u iets zou zeggen. Roger Star? Nee. Die naam zegt me niets. Moet ik iemand van die naam kennen? Misschien. Het is misschien heel toevallig... maar de nacht dat u uit het hospitaal bent vertrokken... verdween er ook een patiënt. Uw patiënt. Bestaat er een samenhang tussen die twee dingen? Kunt u zich uw laatste patiënt nog herinneren? Het is een jaar geleden. Doe uw best. Roger Starr. Ik had een patiënt, meneer Loring, die misschien Rogers daar heette. Ik zou het u niet kunnen zeggen, want hij had een shock opgelopen en was zijn geheugen kwijt. Weet u zeker dat hij een shock had opgelopen? Dat is wat dokter Hernandez constateerde. En hij was zijn geheugen kwijt. Weet u dat ook zeker? Ja, dat weet ik zeker. Is hij nog steeds zijn geheugen kwijt? Meneer Loren, hoe zou ik dat kunnen weten? Ik ben niet meer in het ziekenhuis geweest. Hij is gelijk met u verdwenen, Maria. Volgens uw vriendin Theresa, van wie u daar groeten moet hebben... Mm -hmm. ...hebt u vrij veel met deze meneer Sta gepraat. Staat u daar iets van bij? Dat is heel goed mogelijk. Waarover hebt u met hem gepraat? Ik moet Rochester vinden. U zou me een heel stuk op weg kunnen helpen. Maria, ik bezweer u dat u niet bang hoeft te zijn... ...niet voor uzelf en niet voor uw man. Alles wat ik wil weten heeft eigenlijk alleen met Roger Star te maken. Het is Roger Star die ik moet hebben. Roger Star? Ja. <laughs> ik, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Ik kon het eerst ook niet begrijpen. Mijn patiënt had een broer. Sewell Star. Ik ben hier in zijn opdracht... Sewell Star is een bekend schrijver. Wist u dat? Ja, dat wist ik. Sewell Star is in New York teruggekomen... nadat hij te vergeefs zijn broer heb gezocht. Misschien dat u nu begrijpt hoe de zaken staan. Wat kunt u mij over uw patiënt vertellen? Over mijn patiënt? Over uw patiënt. <laughs> Meneer Loring, mag ik u voorstellen? Dit is mijn man... Angel Jagero, Loring. Ik stoer niet, hoop ik? Angel? Meneer Loring is hier in verband met een onderzoek. Een jaar geleden, toen ik nog verpleegster was... is er een patiënt uit het ziekenhuis verdwenen. Dezelfde nacht dat ik in Pio Bispo vertrokken ben. Mijn patiënt was de broer van een bekend schrijver. Sewell Star. Zegt u dat iets? Star? Nee, dat zegt er niets... Ik ben een eenvoudig man, meneer Loring. Ik lees geen boeken. Ik zoek Roger Star. Dat is zijn broer? Ja, dat is zijn broer. Dat is de man die uit het ziekenhuis verdwenen is. Maria, zegt je dat iets? Zegt het u iets? Nee, mij zegt het niets. Angel Jagero, u ziet eruit alsof u bijzonder tevreden met dit leven bent. Ja... Het is een goed leven. U bent gelukkig? Ja, meneer Loring. Ik ben erg gelukkig. Wel, ik geloof dat dat alles is. Ik denk dat er niets anders op zit dan naar New York terug te gaan. Gaast u niet, meneer Loring. Het spijt me dat ik u niet kan helpen. Ik zal u met mijn vrouw alleen moeten laten. De dag is nog niet afgelopen. Ik heb nog het een en ander te doen... Misschien is er nog iets waarover u met mijn vrouw wilt praten. Goede reis, Lori. Veel dank, Is uw patiënt zijn geheugen kwijt? Laten we dat in het midden laten. Als hij zijn geheugen niet kwijt was, zou hij willen dat hij het kwijt was. Hoeveel mensen zijn in staat zo volledig van hun verleden afscheid te nee. nemen? Hoe bent u er toegekomen? Ik weet het niet. Toen hij mijn patiënt was... heb ik hem meteen een en ander over mijn geboortedorp verteld. Over de streek waar ik vandaan kwam. Hij was erg nieuwsgierig. Toen hij me vroeg of ik hem daarmee naartoe wilde nemen... heb ik niet lang gehazeld. Ik heb ja gezegd. Angel is een wonderlijke man, meneer Loring. Vanaf het moment dat hij in mijn leven kwam, ben ik gelukkig geweest. Alsof hij de vervulling van al mijn dromen was. Hij is visser geworden. Dat is wat hij wilde en verder niets. We zijn getrouwd en we krijgen een kind. Het kan niet banaler. Mijn ouders zijn erg op hem gesteld. Iedereen in Santer Gertrudes is op hem gesteld. Ze noemen hem Fago, omdat hij niet in deze streek is geboren en altijd verstrooid is. Dromen. Meneer Loring, ik weet niet wat uw opdracht is, maar ik smeek u het hierbij te laten. Dat is precies wat ik ga doen. Het zo laten. Maria, u hebt mijn vertrouwen genomen. Als ik vertrek, zal er nooit meer iemand zijn die bij u naar Rogers staat om te informeren. Dat beloof ik u. Maar ik begrijp alleen niet... Het heeft lang geduurd voordat ik het begreep. Het is een lang verhaal en ook een intonig verhaal... waarmee ik u niet lastig wil vallen. Mijn taak is afgelopen. Ik keer naar New York terug... om mijn opdrachtgever verslag uit te brengen. Ik zal hem moeten vertellen dat zijn broer verdwenen is. Voor eens en voor altijd. Dan zal het geheim van de verdwijning van Roger Starr... zijn opgelost. is hier. Goed, leider. Ik ga naar hem toe. Goedemiddag. Gaat u zitten. Ja. oh Ik ben in paijo obispo geweest. hebt u Roger gevonden? Ja. Ik heb hem gevonden, meneer Star. Het is inderdaad een fantastische geschiedenis. Is het niet? Waar? U zit met hem. Uw broer is nog steeds zijn geheugen kwijt. Als het dat is wat u bedoelt. En hij is ook niet van plan zijn geheugen terug te vinden. Hij woont in Mexico. Dat is alles wat ik u kan vertellen. Onder een andere naam. Maar ik herkende hem onmiddellijk. Van de foto die ik bij uw moeder gezien heb. Hij is getrouwd. Wat wil u nog meer weten? Ik wil alles weten. Waarom? Dat heb ik u al eens eerder gevraagd. Nu ik uw broer gevonden heb, meneer Starr... begrijp ik alles. Behalve waarom u hem per se wilde zoeken. Of het moet uw slechtere weten zijn. Ik, uh, ik geef u de feiten. Sewell en Roger Starr... vertrekken samen naar Mexico. In Yucatan krijgen ze een ongeluk. Dr. Hernandez van het Paya Obispo-hospitaal... bevestigt dat een van de twee er ernstig aan toe was. Gebroken been... ...gebroken ribben, et cetera. Hij herinnert zich niets van verwondingen in het gezicht. De ander was zijn geheugen kwijt... ...en is op een goed ogenblik uit het ziekenhuis verdwenen. Ik ben naar Payao biesboe gegaan, meneer Sta... ...maar eerst heb ik hier in New York met uw moeder gepraat. U weet wel, dat is die dame waar u al zo lang niet meer geweest bent. Het was een beetje een verwarrend gesprek... Ik wilde alles weten over Roger... en zij vertelde me alles over Sewell. Toen meneer star, omdat ik die nacht niet zo goed kon slapen... heb ik die boeken van Sewell nog eens gelezen. Misschien dat ik toen, bij het lezen van zijn laatste boek... waaruit zo'n onvrede met deze moderne wereld blijkt... voor het eerst argwaan begon te krijgen. Maar ik wist nog niets... Ik zocht in de verkeerde richting. U wilde weten, meneer Star, waar Roger gebleven is. Kan ik u vertellen. Roger Star is voorgoed verdwenen. U hebt hem zelf om zeep gebracht. U bent Roger Star. Wat wilt u insinueren? Niet Sewell, maar Roger Star is naar New York teruggekomen. Niet Sewell, maar Roger Star hoorde toen hij in het ziekenhuis van Paya Ubispo weer bij zijn positieve kwam dat zijn broer verdwenen was met shock en al. Toen kwam hij op het onzaalig idee... van de gelegenheid gebruik te maken. U kon van Sewell krijgen wat u hebben wilde. Hij hield u de hand boven het hoofd. Niet omdat hij dat aan zijn vader had beloofd... zoals u dat wilde voorstellen... maar omdat Sewell dat soort man was. Alles wat u mij hebt verteld... toen u hier voor het eerst binnenkwam, is gelogen. Want het is uw verhaal, niet het verhaal van Sewell. Sewell, beste man, heeft geen verhaal. Sewell heeft boeken geschreven... die hem rijk en bekend hebben gemaakt... en die tenslotte niets voor hem betekenden. Sewell wilde van alles steeds minder. Daarom kon u van hem krijgen wat u hebben wilde. Maar u... U wilde alles. U wilde niet alleen zijn geld... U wilde ook zijn bekendheid... U wilde de boeken die u had geschreven. U wilde zijn verleden... omdat u vond dat u met uw eigen verleden... niets meer beginnen kon. U wilde wel zijn. U, u raaskalt. U zegt dat u uw broer gezocht hebt. In Veracruz. En later in Mexico City. Ook dat is gelogen. Ik zal u vertellen wat u in Veracruz hebt gedaan. U hebt daar een dokter gezocht... en oh. gevonden die bereikt was voor veel geld het gezicht van Roger Starr... dat mooie gezicht van Roger Starr... en dat is alles wat Roger Starr ooit heeft gehad... in het gezicht van Sewell staat te veranderen. Maar die arts heeft zijn werk slecht gedaan. Zo kwam u dus onder het mes te voorschijn als een ander. Niet meer als de mooie Roger... maar evenmin als de trage Sewell. De man die hier terugkwam... ...en die een open ongeluk had gehad in Yucatan, Mexico... ...waar uit zijn gehavende gezicht was te verklaren... ...en die zich wel wachtte bij zijn moeder langs te gaan... ...omdat die hem in één oog ontmaskerd zou hebben. Heeft Sewells naam gestolen, waar Sewell niets om gaf? Heeft zijn geld gestolen, dat Sewell niet wilde hebben? Hij heeft van Sewell gestolen wat hij stelen kon. En wat heeft hij ermee bereikt? Hij is Sewell niet geworden... ...en hij is Roger kwijt... Sewell is gelukkig, had ze. Hij is ook een ander geworden net als u, maar hij is gelukkig. Wat hem betreft mag u houden wat u van hem gestolen hebt. U zou alles van hem hebben gekregen, want u bent zijn broer. Hij was niet van plan ooit terug te komen. Misschien is hij zijn geheugen kwijt. Misschien ook niet. Ik ben er niet achter gekomen. Maar New York is hij vergeten. Hij is deze wereld vergeten. Hij is Sewell vergeten. Zoals dat in de lijn van zijn boeken lag. U wilde slim zijn. Nu bent u het slachtoffer van uw eigen geweld. Dat is alles, meneer Staal. Waar is hij? Waar is hij, Loring? Waarom wilt u dat weten? Omdat u Om... ongelukkig bent? Dat hebt u aan u zelf te danken. Ik weet niet waar hij is. Ik heb zoveel niet gezocht. Ik heb Roger gezocht. Nu weet u net zoveel als ik. Roger Star is verdwenen. Voorgoed. Ik ken u niet anders dan als Sewell Star. Als Sewell Star zult u verder moeten gaan. Of u wilt of niet. Geen publiciteit, geen ruchtbaarheid. niets. Er is maar één persoon in heel New York die ik hierover moet inlichten. Voor de rest van de wereld maakt het niets uit. Goedemiddag. Leila? Ja? Leila, ja. wil jij meer eerst even uitlaten? Ja. Hallo? Ja, ja, Star, u spreekt met Loring. Ik ben vanmorgen teruggekomen uit Payo Obispo, Mexico. Ik heb u iets te vertellen wat u, geloof ik, erg zal interesseren. Belooft u dat ik vanmiddag nog langskom? Dank u, dank u, ik ben al op weg. Leida, is hij weg? Ja. Zegt die Shurl Star is schrijver, hè? Zag een boek van hem liggen. Ja, Leida... Meneer Sta is schrijver. U hebt geluisterd naar De Verdwijning van Roger Sta. Een hoerspel van André Karten. De medewerkenden waren Paul Deen als Paul George Loring... Jan Borkus als Sewell Star. Dogi Rugani als mevrouw N. Star, zijn moeder. Van Heskes, Dr. Louise Hernandez. Tine Medema, Theresa. Eva Janssen, Maria Majoranos. Paul van der Lek, Angel. Tony Foretta, Bernie. En Corrie van der Linden als Candy. Verder werkte mee Joke Hagelen als Leila... Willy Ruys als Manuel... Gary Mantel als de stewardess en Hans Karsenberg als Julian. De spelleiding had Rob Gerards.